12 Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Britse premier May heeft in het Lagerhuis benadrukt dat het onderhandelaarsakkoord met de EU moeilijke keuzes voor iedereen betekent. Ze noemde het een concept dat moet zorgen voor een ordentelijk vertrek uit de Unie. May vroeg de parlementsleden om het nationaal belang voorop te stellen en het akkoord te steunen. Ze staat onder zware druk. Vanochtend stapten vier bewindslieden op, onder wie Brexit-minister Raab. Door een fout is in heel Flevoland het luchtalarm afgegaan. Het gebeurde rond kwart over elf. De brandweer laat weten dat er iets misging in de meldkamer en mensen zich geen zorgen hoeven te maken. De NAM mag tot 2027 gas winnen in elf velden in Groningen, Friesland en Drenthe. Minister Wiebes heeft daarvoor groen licht gegeven. Meeste gas komt straks uit de velden Eleveld en Fries-Zuid. De minister wil naar deze regio's uitbreiden... omdat op andere plaatsen de gaswinning wordt teruggedraaid. De plannen liggen tot eind dit jaar ter inzage. Eerder zijn al 950 bezwaren ingediend. Bewoners, gemeenten en waterschappen zijn bang voor schade. Ook vrezen ze dat, net als in Groningen... de afhandeling van mogelijke schadeclaims langer zal duren. De politie heeft het centrum van Almere afgezet... na de vondst van twee mogelijke explosieven. Vlakbij twee banken bij de Grote Markt liggen verdachte pakketjes... Na een eerste onderzoek door bomexperts is de afzetting uitgebreid. De brandweer en de ambulance staan in Almere klaar. Automobilisten zouden moeten gaan betalen voor wat ze uitstoten. Dat bepleit de rijvereniging, die de belangen behartigt van de autofabrikanten en importeurs. De enige manier om de klimaatdoelstellingen te halen... is volgens de RAI een soort rekeningrijden... waarbij automobilisten een prijs per kilometer moeten gaan betalen... op basis van de CO2-uitstoot van hun auto... Het weer steeds meer zon en het is 10 tot 14 graden. Ook morgen eerst grijs en later zon en het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. <tieden>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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM Luncht. En een hele goede middag en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van ZF Lunched. ZFM Luncht. ZFM Luncht. Wat heeft u vandaag op uw boterham? Laat het weten. 023-573-0393. Vandaag uh, denkt u vast, wat, oh, ik hoor maar één stem. En dat kan, want Dolly de Pierik is vandaag uh, helaas afwezig. Maar geen zorgen hoor, ze is hartstikke druk met het ondernemersgala. Het ondernemersgala die vandaag plaatsvindt uh, in de haven van Zandvoort... Vanaf half negen worden alle ondernemers van het jaar bekendgemaakt. En CFM is er live bij. Rond de klok van half acht zal CFM live gaan op Facebook... bij de voorbeschouwing bij de Rode Loper. Vanaf half negen is CFM live op de radio... met alle uitslagen van de ondernemerschala. En om tien uur de nabeschouwing van de ondernemerschala hier op CFM Live. Maar nog eventjes over CFM Lunch. Natuurlijk onze vaste rubrieken. De 3 in 1. Het artiest in het licht. En we hebben Serdi en Nikki te gasten, tweede uur. En Serdi en Nikki gaan meedoen aan Hollands Got Talent. En hebben ook meegedaan aan Belgium. Got Talent. Sorry, ik wou even de worden. En natuurlijk het Regio Nieuws en het weerbericht... En ja, het is waar, die president Dolly Dolly Tapierik wel, dus dat komt helemaal goed. En wij gaan naar het volgende plaatje natuurlijk. Baby Kit Higher van Van Velsi hier op Siervams antwoord bij CFM Lunch. Van Velsi, hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En het lunchprogramma natuurlijk uh, elke... Maandag tot en met donderdag hier op CFM Zandvoort bij CFM Lunch. Allerlei gezellige items en muziek en natuurlijk allemaal leuke reportages. We gaan door naar het volgende item, dat is de 3-in-1. En normaal hoort u dan Ruud Jansen met een hele leuke jingle. Maar ja, die jingle laat ik voor volgende week weer eventjes. En uh, ja, dat uh, houdt eventjes op. Maar we gaan gewoon wel de 3-in-1 voor u draaien. En dat heeft allemaal te maken met Natuurlijk de ondernemersgala uh, die vandaag plaats gaat vinden in de haven van Zandvoort. Met uh, allerlei ondernemers die genomineerd zijn uh, ja, voor deze ondernemersprijs. En natuurlijk in diverse categorieën. In de uh, categorie uh, horeca, uh, dan, daar zijn de drie aapjes uh, genomineerd. Het Wapen van Zandvoort en Filoxenia. Categorie retail heeft uh, in ieder geval genomineerd uh, Air Force, Van Vessem en Tutti Frutti. In ieder geval... Uh, Tutti Frutti was natuurlijk van de week bij ons in de uitzending. was al heel erg gezellig. En uh, bij overige heeft uh, in ieder geval um, de autobedrijf Zandvoort uh, genomineerd. Spider Rental en de Academy bij uh, in ieder geval de Danschool hier in Zandvoort. In ieder geval dat zijn de genomineerden. En het zijn natuurlijk nu al allemaal winnaars. En uh, de, om ze te eren vandaag hebben wij uh, besloten om de 3-in-1 aan hun op te dragen. En de liedjes gaat, uh, gaan allemaal over winnaars. Moeten we horen.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 The winner takes it all The loser standing small Beside the victory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 My <laughs> Of alle vaag gekleed. Een feest is nooit een feest. Als jij niet bent geweest. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Dat was de 3-in-1 hier bij ZFM Luncht. En uh, ja, het was eerst natuurlijk uh, de winnaarstekens al van ABBA. En dan uh, We Are The Champion van Queen. En als je wint, uh, heb je vrienden van Herman uh, Brood. En uh, dat uh, was... Uh, en uh, ik, geloof ik was het ook Herman Brood en Doe Maar. Want dat herkende ik wel. Dus uh, ja, dus dat, uh, waren de drie, uh, dat was de 3-in-1. Dat heeft natuurlijk met alle winnaars te maken van uh, de ondernemersgala... Die van de avond plaats gaat vinden om half negen in de haven van Zandvoort. En uh, we zullen allemaal gaan zien wie er zo meteen uh, ja, met die mooie vissersmeisje naar huis gaat. Zo meteen uh, zijn we er natuurlijk ook bij als CFM Zandvoort um, vanaf... Uh Half acht op Facebook en vanaf half negen live op de radio. En een nabeschouwing op de radio vanaf tien uur van de ondernemerschale. Dus blijf lekker luisteren dan. En uh, u bent thuis ook gewoon gezellig bij als u er niet bij kan zijn. We gaan uh, naar, door naar het volgende plaatje. Dat is uh, niemand minder dan Mike Danen En Mike Danen heeft uh, twee weken geleden zijn singeltje uitgebracht. Als ik jou vergeef. In het velle licht met je haar door de war, een verlopen gezicht. Je staat daar om het centen te verdienen. Jij liep mij in de steek, nu sta je. als ik jou vergeef hier op CFM Zandvoort zijn nieuwe single. En hij is nog steeds uh, te downloaden en natuurlijk ook te streamen. Maar ook uh, te bekijken op YouTube, want daar is ook een hele leuke clip uh, bij gemaakt. Dat kan ik u wel vertellen. En ja hoor, in 2019 komen ze terug, de Spice Girls. En daarom ook een plaatje van de Spice Girls hier op CFM Zandvoort Lund. Bij CFM Zandvoort Luncht en, uh, um, en dat liedje heet uh, Wannabe. Yo, wat what Wannabe? op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En uh, ja, het is, uh, het is gewoon uh, tijd voor het, uh, het uh, regionieuws met Dolly de Pirek. En dan volgt hier het regionale nieuws van donderdag 15 november. De gemeente Zandvoort controleert of inwoners wel echt op het adres wonen dat zij hebben doorgegeven aan de gemeente als woonadres. Volgens de basisregistratiepersonen moet iemand ingeschreven staan op het adres waar hij of zij daadwerkelijk woont. Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie. Dit is van belang voor het regelen van bijvoorbeeld een paspoort, zorg, hulp, een bepaalde toeslag of uitkering. Het is dus in uw belang dat de gegevens juist zijn vastgelegd. Als u gaat verhuizen kunt u uw nieuwe adres aan de gemeente doorgeven in de periode van maximaal 4 weken voor de beoogde datum van verhuizing tot uiterlijk de vijfde dag na de dag van de adreswijziging. Een adreswijziging kunt u trouwens op www.zandvoort.nl doen... met uw DigiD of natuurlijk persoonlijk aan de balie... in het gemeentehuis van Zandvoort. Ook de gemeente is verantwoordelijk dat de informatie juist wordt vastgelegd... en daarom werkt de gemeente Zandvoort sinds 1 juli 2018... mee aan de landelijke aanpak adreskwaliteit... Is er een vermoeden van een verkeerd gebruik van een adres? Dan werkt de gemeente samen met andere overheidsinstanties om het te corrigeren. Staat iemand ten onrechte op een woonadres ingeschreven of is niet ingeschreven? Dan kan er sprake zijn van adresfraude. Dit komt voor om bijvoorbeeld toeslagen te krijgen waarop men geen recht heeft of belasting te ontduiken of boetes te ontwijken. De gemeente zal dan verder onderzoek doen of er volgt een huisbezoek. Overigens is het zo dat medewerkers van de gemeente zich altijd zullen legitimeren bij een huisbezoek. Nou, heeft u vragen over een adrescorrectie of denkt u dat u slachtoffer bent van adresmisbruik? Neem dan contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14023 of via het e-mailadres. Info, Vanaf 1 december wijzigen de openingstijden van het politiebureau Zandvoort, zodat agenten meer op straat kunnen zijn. Daarbij is het uitgangspunt dat de lokale politie in de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort lokaal bereikbaar en aanspreekbaar blijven. De politie beschrijft deze manier van werken als efficiënt, maar wel dichtbij. Aangiften kunnen namelijk niet alleen op het politiebureau, maar ook telefonisch, via internet, via het 3D aangifteloket of zelfs bij de burger thuis worden opgenomen. Hierbij past een nieuwe kijk op huisvesting. Vooruitlopend op de wijziging is onderzocht op welke momenten aanwezigheid van politie het meest van belang is. De wijziging is ook voorgelegd aan de gemeenteraad en akkoord bevonden. Met ingang van 1 december past de politie de openingstijden van het politiebureau in Zandvoort daarop aan. Het bureau is dan voor het publiek geopend op maandag en zaterdag van 9 uur s ochtends tot 8 uur s avonds... Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 5 uur. Op de zondagen van april tot en met augustus van 9 uur s ochtends tot 5 uur s middags En op de zondagen van september tot en met maart zal het bureau gesloten zijn. Buiten deze tijden blijft het mogelijk om op afspraak het bureau te bezoeken. Voor vragen, tips of een afspraak is de politie telefonisch bereikbaar via 09 00 08 04. En bel natuurlijk in dringende gevallen of in verdachte situaties altijd 112. Dan een laatste berichtje, de landelijke intocht van Sint-Nicolaas zaterdag in Zaanstad kan volgens het huidige plan doorgaan met Zwarte Piet en deze hoeft niet te worden aangepast. De voorzieningenrechter in Haarlem heeft dat woensdag besloten in een kort geding dat de stichting Majority Perspective had aangespannen tegen onder meer de gemeente Zaanstad en de publieke omroep NTR. De stichting eiste niet een volledig verbod van de intocht, maar wel dat de in haar ogen racistische stereotypering van Zwarte Piet er niet bij zou zijn. De rechter zei onder andere dat de figuur van Zwarte Piet al langzaam wordt aangepast en dat hiermee afscheid is genomen van de klassieke Zwarte Piet. Een bestuurslid van de stichting was het niet eens met het oordeel... en hij zei dat de stichting waarschijnlijk naar het Europese Hof zal stappen. Tot zover het regionale nieuws. ZFN Westkust weerbericht. Ja, het schijnt en het blijft droog... De wind waait zwak uit het zuidoosten en de temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en droog en later in de nacht neemt de kans op nevel en mist toe. De temperatuur daalt naar een graad of twee. Morgen is het opnieuw prachtig weer. Na een lokaal nevelige en mistige start gaat de zon flink schijnen. Het blijft droog en er waait een zwakke oost tot zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar zo'n 10 graden. In het weekend schijnt de zon ook weer flink en het blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar waarde bij het vriespunt. En overdag stijgt het kwik zaterdag naar 9 graden en zondag naar 7. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. van uh, Douwe Bob en uh, Jacqueline Grovaart... Uh, hier op uh, CFM bij CFM Lunch. We gaan uh, in ieder geval uh, lekker weer verder met het uh, programma. U hoorde net het uh, regio-nieuws en het weerbericht van Dolly Tapirik... Lekker opgenomen voor ons, want uh, ja, ze is vandaag niet aanwezig in de studio... omdat ze druk is bezig met de voorbereiding voor de ondernemerschala... die wij live uh, uit gaan zenden vanavond hier op ZFM Zandvoort. We gaan even naar een uh, heel erg uh, leuk plaatje. Ze is uh, uit het niets op nummer 1 terechtgekomen in de top 40... met uh, Duurt te lang van Dav uh, Davina Michella. En uh, we kennen haar allemaal van de beste zangers van Nederland.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 Dus in jou en mij, want er is iets tussen jou en mij. Laten we samen zijn de dag en de nacht. Het waren Nick en Simon hier op ZFM Zandvoort en we gaan op naar de artiest in het licht.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 Trouble. De is in het licht, Downtown. Petula Clark hier op CFM Zandvoort luncht. En uh, ja, wist u gewoon, uh, deze zangeres heeft gewoon 70 miljoen platen verkocht. Dat zijn er best wel veel. En um, ja, in de, in de jaren 60 uh, werd dit nummer natuurlijk uh, hartstikke bekend. En vandaag uh, zou ze, of is ze jarig op, uh, en ze is op 1932 geboren. Dus. Uh, in ieder geval, uh, dit was de artiest in het licht van vandaag. Zometeen, na tweede uur, hebben wij uh, Serdi en Nikki te gast. En wat zij zometeen komen te vertellen, dat laat ik uh, jullie zometeen horen, natuurlijk. Maar we gaan eerst even luisteren naar Blue Elton John. Sorry seems to be the hardest world. Sorry seems to be the hardest world. you John, hier op CFM is Antwoord. Sorry seems to be the hardest world. En uh, ja, we gaan uh, langzaam op uh, naar het uh, tweede uur. En in het tweede uur hebben we Serdi en Nicky. Ze hebben in ieder geval aan uh, België God Talent meegedaan. En ja, ze hebben zometeen een klein primeurtje. Ze mogen niet al te veel over vertellen... maar dat komen ze zometeen hier zeker doen. Even in de uitzending in het uh, tweede uur. En uh, ja, als u het media heeft gevolgd de afgelopen week... heeft u een uh, totaal nieuwe jamaai gezien met een nieuwe koep. Maar ook een nieuwe uitstraling. Hij heeft een nieuw uh, plan... transparatie. Uh, ik zeg het helemaal verkeerd. Ik kom hier aan mijn woorden. <laughs> Die is helemaal grappig. Maar uh, in ieder geval, hij uh, heeft een nieuwe nier gekregen. En uh, hij is weer helemaal uh, terug. En uh, daarom gaan we gewoon even lekker een plaatje draaien van hem. Sorry, Sims Beer Hard die moeten we uitzetten. Maar het is een wake-me-up van uh, Jamai me De tweede uur bij CFM Luncht. Zometeen Serdi en ik hier. Over van alles en nog wat. In ieder geval hun uh, muziekcarrière. En natuurlijk uh, nog vele andere gezellige dingen hier op de radio. De vaste items. En nog heel veel meer hier op CFM Zandvoort. Tot zometeen bij het tweede uur.